Het is drie uur Patrick Holtkamp met het NOS-journaal. De Verenigde Staten trekken nog eens 123 miljoen dollar uit... voor hulp aan de opstandelingen in Syrië. Daarmee wordt het Amerikaanse hulpbedrag voor de rebellen verdubbeld... zei minister Kerry van Buitenlandse Zaken... tijdens een conferentie in Istanbul. Het geld wordt besteed aan wat Kerry niet-dodelijke hulp noemt. Het kan onder meer gaan om panzervoertuigen, nachtkijkers en communicatieapparatuur.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 Bij een lawine in de Amerikaanse stad Colorado zijn vijf snowboarders omgekomen. Ze werden bedolven op de Loveland Pass in de buurt van een skigebied. De vijf waren buiten de piste aan het snowboarden. Ook een zesde snowboarder kwam in de lawine, maar die overleefde het. Donderdag kwam ook al een snowboarder om in het gebied. De Loveland Pass is een bekende wintersportregio in Colorado. Het weer. De temperatuur ligt rond het vriespunt. Overdag geregeld zon en weinig wind. En het wordt 10 tot 14 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. Nachtbrakers. Frank van der Linde. Yes, goedenacht. Je luisteren naar Radio 1 en ik ben blij dat je er weer bij bent. Want uh, afgelopen week was het voor mij. Uh, ja, weer, weer, het was me weer een weekje hoor. Misschien hoor je het ook wel een beetje aan mijn stem. Mijn linkeroor zit ook dicht, het was een heftig weekje. En dat kwam eigenlijk vooral ook door de 3FM Award. Want uh, naast uh, dat ik voor Radio 1 werk, werk ik ook voor 3FM. En uh, ik moest donderdag flink aan de bak voor de awards-show. Want die was uh, in de uh, Westergasfabriek in Amsterdam. En daar stonden twee podia en heel veel mensen. Het presentator van de avond was Erik Corton en die heette iedereen op een spectaculaire wijze uh, van harte welkom. Met vuurwerk en gejuich en alles. Luister maar. Welkom bij de 3FM Awards 2013. En ja hoor, het kon beginnen. Ik stond uh, op het genomineerde dek want ik moest artiesten begeleiden. Waaronder ook uh, Kensington, die, die twee, eigenlijk drie prijzen heeft, uh, heeft meegepakt. En uh, ja, ja, daar stonden er dan mensen te spelen en zo. Waaronder Raccoon ook, die je nu hoort. En dan, uh, ja, er was een zenuwachtig avond. De raccoon sloot de avond af met een klein miniconcertje. En om half elf werd iedereen de zaal uitgeveegd. En was het tijd voor de afterparty. Want dat hoort erbij. Hè? Als je met z'n allen werkt op zo'n dag, hard werken. En aan het eind van de avond drinken dan met iedereen nog even een biertje. Of twee, of drie, of vier. En dan uh, een beetje dansen. Ja, dat hoort er ook bij. Hè? Er werd gedanst, geshanst, gedronken. En uiteindelijk om een uurtje of drie naar huis gefietst. Het is altijd lekker, hè? als je hebt gedronken en de hele avond hebt gedanst, bezweet bent... om even lekker zo in die buitenlucht te zijn, de wind op je gezicht... en uh, door, de, door de stad te fietsen. En terwijl ik dus naar huis fietste, bedacht ik me dus eigenlijk van... oké, okay, uh, we zijn nu allemaal prijzen uitgedeeld vandaag. Uh, de ene heeft voor de beste album, de andere voor het beste live optreden. Maar welke prijzen heb ik eigenlijk ooit gewonnen? Ik zat even na te denken of ik überhaupt al prijs had gewonnen. Nou ja, en ik kwam waar ik het toen net al met Filemon over had. Uh, op voetbalbekers met uh, voetbaltoernooien. Uh, tennis toernooien, tafeltennis toernooien. En ook nog fietswedstrijden. Dat zijn allemaal sportprijzen eigenlijk. Nooit echt een slagzin gewonnen of zo. Maar uh, ja, prijzen waar allemaal wel een verhaal achter zit. En dat is exact ook wat ik van jou wil weten. Wat voor prijzen heb jij gewonnen en wat voor verhaal zit erachter? Heb jij prijzen gewonnen met, uh, nou, misschien wel een geldprijs... met een kraslot bijvoorbeeld. Een keer met de loterij, goede slag geslagen. Sportwedstrijden, denk aan, uh, nou ja, wat ik al zei, tafeltennis. Turnen kan ook. Bowlen, misschien kun je wel heel goed bowlen. 0800 1121. Wat voor prijzen heb, je, heb jij gewonnen? En uh, ja, waarom ben je daar zo trots op? Wat is het verhaal erachter en wat is er allemaal... Nou ja, gebeurt rondom die prijs. Dat is, ja, het zijn meestal ook best wel zo'n rare verhalen. Zo heb ik ooit een keer meegedaan aan een fietswedstrijd. De dikke bandenwedstrijd heette dat. Dat was dan de, was dan de, de wedstrijd voor uh, de echte wielerwedstrijd van het Dorppark uitkom. En uh, nou ja, dan ging je op zo'n dikke. Nou ja, Fantastische dingen allemaal meegemaakt. Nou ja, terwijl ik dus op die fiets terug naar huis zat... Um, dacht ik ach, nog over die prijs na, dacht ik terug op die avond. En uh, ik, uh, ik fietste de straat in bij mij thuis. En toen galmde dit nog terug zo, in mijn hoofd van de avond van de 3FM Awards. Daar gaat hij dan. Beste band. Misschien wel de belangrijkste award die vanavond te winnen is. En de winnaar...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 Fall wonnen de prijs voor de beste band, eigenlijk de meest prestigieuze prijs. Ze werden ook nog beste artiest pop en kregen ook nog een, een prijs voor een single Oceaan als beste single van het jaar. Je hoorde Raccoon met Freedom en uh, het gaat over welke prijs jij wel eens hebt gewonnen. Heb je wel eens een keer een sportprijs gewonnen? Heb je wel eens een keer een slagzin? Misschien heb je wel een keer meegaan aan een kleurwedstrijd... toen je 8, 9 jaar was en heb je die gewonnen. 0800 121, -121 bel gerust in, Het is een gratis nummer, dus uh, dat scheelt. En je kan trouwens ook een prijs winnen hier in, in Nachtbrakers. Ik heb hier een wekkertje staan. En, um, een, een echt BNN-Nachtbrakerswekkertje. En als die afgaat moet je bellen. En als jij de eerste beller bent, dan win je die wekker. 0800 -121 -121, voor jou. Uh, welke prijsverhaal heb jij gewonnen? 0800 1121. En wat ik altijd doe uh, zo in, de, in dit programma, dan schakel ik even naar de BNN-bar. Daar zitten mijn vrienden en collega's en die praten dan mee over het onderwerp van vannacht. En uh, ja, ook die hebben heel veel prijzen gewonnen. Ooit ik zat uh, vroeger op, uh, op schaatsen, op hardrijden... En uh, ik kom uit uh, Eindhoven en in het zuiden schaats niemand. Dus uh, ik zat in een, dat gaat per leeftijd. Dus gewoon mensen van jouw leeftijd, dan zit je mee in een categorie. En dan hadden uh, clubkampioenschappen één keer per jaar. En er waren drie mensen van mijn leeftijd. Dus ik had altijd prijzen. Oh, ik allemaal... Ja, dus ik heb echt heel veel schaatsprijzen gewonnen. En uh, uh, dan moest je uh, soms weer juist in Friesland. Nou, dan weet ik al plaatsen, want dan... Uh, ja, daar waren ja, dat ze kan allemaal niet, veel ja. te goed. Maar ik heb heel veel clubkampioenschappen gewonnen. Oh, van jezelf. Dat is ja. met, scha met ski ook, hè? Als je dan voor het eerst ski les dan krijgt ook gewoon iedereen een ja, medaille. Ja, een soort. Uh, Ideaal. Ik heb ook ja. heel veel bronzen medailles. <laughs> ik denk altijd dat het me niet zo interesseert of ik een prijs win of niet. Maar als je dan eenmaal ergens voor moet strijden, dan word ik toch wel een tikje fanatiek ook, hoor. Meedoen is belangrijker dan winnen. Ja, dat ja. vind ik dat. dus echt zo niet waar. Niet. Maar, uh, oh, en ik heb een keer een kleurplatenwedstrijd gewonnen ja? in de supermarkt. Daar was ik ook zo trots op. En, en ik, had, ik kreeg echt een gigantische ghetto-blaster. Die paste echt net in mijn kamertje. Daar was ik ook echt heel blij mee. <lacht> oh, ik heb ook één keer 750 gewonnen in de staatschappij. <lacht> en toen was ik op, ben ik op weg naar de sigarenboer, naar de ben ik het lot verloren. Nee! <lacht> ah, maar toch, ja, je, want je hebt prijzen winnen, dus mazzel. Ja. En je hebt prijzen winnen omdat je iets heel goed kan. Echt, ja. Of omdat mensen het je gunnen. En volgens mij is dat, als je iets heel goed kan toch wel echt de allergrootste voldoening. Ja, ik vind ja. prijzen winnen is voor mij... Dan, ik denk meteen aan sport, inderdaad. Ja. Prijzen winnen is voor mij sport. Ik heb uh, naast een uh, gouden darts en bowlingmedaille uh, een keer 64.000 euro gewonnen. Nee joh! Bij, uh, bij Weekend Millionaires. Waarom ben jij de hele tijd stil tot nu toe? Nou, ik, ik wou eerst over jouw turnmedailles en <laughs> dat soort 4, 7, Heb jij 64.000 euro gewonnen? Ja. Bruto, hè? Er blijft er niks van over. You're fucking kidding me. Maar bij Weekend Millionaire's? Ja, op de stoel. Hoe huh? huh? oh, ja. spannend is dat? Heel spannend, ja. Yeah. Yeah. Ik dacht al, ik ken jou ergens van. Ja, <laughs> nou, dat was dat dus, ja. Yeah. <laughs> en wat heb, je er, wat heb je ermee gedaan? Ja, <laughs> ik heb een jaar niks gedaan. Ik heb een sabbatical genomen. Ja? Yeah. En toen heb ik een boek geschreven, en toen ben ik verhuisd. En heb ik dat, dat heb ik allemaal eens voor betaald. En we, hoe, heb, je, heb je eieren voor je geld gekozen? Of had je een vraag fout? Hoe ging dat? Nee, ik heb, ik heb gepast. Ja? ja? Omdat ik het echt niet, niet wist. Ja, toch is dat uiteindelijk de enige prijs die je wil winnen? Toch, fuck al die beeldjes en dingetjes, willen gewoon geld. Nou, nee. Ik zou echt, wat, wat jij ook net zei, erkenning. Als ik ooit een radioprijs zou kunnen winnen en dan het liefste een vakjuryprijs dus in plaats van een publieksprijs dat echt, uh, Ja, ook ja. ik denk dat ik eerder publieksprijs zou willen. Het is toch belangrijker dat mensen die naar je luisteren dan zo'n pipo die dan zegt dat je de Ja, maar jij, ja, dan, dan mag dan jij de gewoon... en jij de... precies, je jij gewoon precies wat dan zeggen. Vet de, doe het zo. Dan is het degene die... Nee, maar met die publieksprijs is het altijd zo, dan is het degene die het hardst roept van stem op mij, stem op mij. Ja. Ja, heel veel verschillende prijzen. En die Roelof die heeft dus gewoon 64.000 euro verdiend op de Weekend Millionaires, Toe. Oh! Dat is toch wel een prijs die iedereen wil winnen, stiekem. Hè? Geldprijzen zijn toch wel heel erg aanlokkelijk. Maar ja, aan de andere kant... een sportprijs waar geen geld aan verbonden zit... maar dat je wel erkenning krijgt voor je, voor je werk... dat je het hele, het hele jaar getraind hebt, is ook wel tof. Tom, jij hebt ook al een keer een prijs gewonnen, hè? Ja. Uh, toen in Derlijksam. Uh, de prijs was, en dat denk ik nu aan, nou het concertgebouw een jubileum heeft voor 125 ja, ja. jaar. We hadden een aantal kaarten bij ons op school om daar naar een concert te gaan. En toen heb ik een list verzonnen. Ik dacht, ik raad nou eens 13. Want misschien dat die leraar achterop het bord 13 schrijft in de veronderstelling dat niemand dat ook zelf... zal. Oh, maar is. heel even, je, moest, je zat dus in de klas en uh, je moest dan een getal raden. En als je dat goed had, dan mocht je naar de toch in Amsterdam? En jij dan? Toch dacht... in Amsterdam, ja. Ik ga voor nummer 13. <laughs> zeg je? En toen ik nam ik 13. Maar het was een getal onder de 20 of zo. Het was ook 13. Ja, nee, oké, okay, maar hij zei: Ik schrijf een getal op onder ja, de 20. Onder de 20 of zo, hoeveel mensen er in de klas zaten. Het was een prachtig concert met Braams, de muziek van Brahms, ja, ik kan me ja. nog goed herinneren. En het was, geloof ik, ook wel mijn eerste tochtje naar Amsterdam. Want waar kwam je vandaan toen de tijd? Uh, ik zat toen op school in het OS. Oh, oh dat was een flinke zorg. trip. ik zat toen op school in het OS. Ja. En ik vond het. Uh, ja, ik, vond het, uh, ik dacht. Die gedachten krijg je dan ineens, hè? En dan blijkt het goed te zijn. Dus. Maar heb je wel juist Heb je nou dus door de klas gerend toen? Uh, ja, ja, ja, ja. En daarna, ja. Tom, heb je daarna nog een beetje prijs gewonnen? Eigenlijk zo'n beetje met dezelfde redenering. Bij Radio 5. Oh. Radio Nostalgia. Die hadden uh, 50 een 50-jarige week... en ja. toen moest je raden... wie de, uh, de Elfstedentocht... van 1956 had gewonnen. Uh, en dan uh, kon je kiezen... dus Renier Paping. Die was het dus niet, want die was 63. Ja. Of nog een paar andere namen. Of niemand... Toen was ik een beetje een parmantige bui, dus toen zei ik tegen de presentator, nou dan zal het wel niemand zijn, want anders had je dat niet bij de mogelijkheden opgenomen. En wat was het geval? Uh, er waren dus vijf vrienden die eigenlijk elkaar uh, de overwinning allemaal gunden en dus niet meer streden. En tegelijk over de finish kwamen en toen kon het bestuur van de LFT, die kon daar niks mee. Oh. Die kon ze geen prijs geven. En toen kreeg ik een, een, een, een cd-box met muziek uit de jaren 50. Oh, maar het is toch wel, het is toch wel leuk als je dan een keer meedoet, dat ja. je dan wel een prijs wint. Ja, ja, ja, ja. Maar je kan hier ook een prijs winnen, als de wekker afgaat win je de wekker. oh dus je goed blijven luisteren als hij afgaat, dan, dan heb je hem in de pocket. Ja, we dan hoef je toch niet aan de telefoon te blijven vellen. Nee, nee, nee, gewoon naar de radio. Maar als hij oh, dus afgaat, dan moet okay. je bellen. Oké. Okay. En je kent Laat het ik En uh, Mag ik ja, nog, nog één spelletje met je spelen, uh, ja. uh, Tom? Want jij, uh, je eerste prijs die je ooit won was een tripje naar het Concertgebouw in Amsterdam. Door ja. het goede getal te raden, nummer 13. Ik schrijf weer een getal op, onder de, onder de 20. En als je, hem, als je hem raadt, dan win je ook nog iets. Want ik, jij bent er zo goed in, dus ik denk, ga even, neem even de proef op de som met je. Nou, dan 20. raad ik vijf, omdat we het net over die vijf uh, schaatsers gehad hebben. Dan raad ik vijf. Het zal wel dertien zijn. Nee, ik, ik denk, nee, ik ga ik nummer twaalf. Vijf. Ik heb ik nummer twaalf, vijf. heb ik gedaan. Zeg je? Nummer twaalf. Oh, dat kan ook. Ah, ja. Jammer, nou. ik had het je gegund, Tom. Ja, oké. Okay. Tot kijk dank je yes, dankjewel. Hey. Groetjes. En uh, goedendag, met wie spreek ik? Goedemorgen. Goedemorgen. Ik spreek met afstandswoord uit de mooie stad van zuid he? Hey, heb jij wel eens wat gewonnen, Ad? Jawel. Wat dan? Nou, dat is de eerste keer dat ik jou een andere telefoon heb, he? Ja, toeval. Nou, het, ja, net zo werd ik geweest, maar ik kwam oh. wel zo belukvol erin. <laughs> ja, nee, maar kom maar door. Nou, dat is dat eigenlijk wel een prijs gewonnen natuurlijk, dat je nu op de radio bent. Ja, ja, goed. Ik, ik, ik heb vele prijzen Tomma's grote verdriet niet gewonnen. Oh. Onder andere in de muziek, met mijn band, en wat dan ook. Ik speel mijn leven lang op gitaar. Heb je bandwedstrijden meegedaan? Sorry? Heb je veel aan bandwedstrijden meegedaan? Uh, nou, niet veel, maar ik, ik speel mijn hele leven al gitaar. Okay. Maar eh, ik heb in de eh, eh, heb ik wel gewonnen. Zoals? Nou, ik ben een keertje uitgeroepen, ja. Ik zeg daar niet zoveel aan hoor. Eh, tot eh, de beste umpire in de baseball en de honkbal, weet je wel. Ja, ja, ja, ja. Nou, en ja, dan kreeg ik eh, ja, alle geschenken en eh, DVD's en... Eh, maar was je er ook eh... echt goed in? Ja, zeker. Wat maakte je daar dan zo goed in? Want je moet wel echt goed zijn in je vak om een prijs te winnen dan als umpire. Dat is een soort ja. scheidsrechter hè, toch? Van het honkbal? Maar de, me ja, de mensen moet je ook gunnen natuurlijk. Hè. Ik, ik ben nog steeds, eh, ja, ik klinkt misschien een beetje opscheppig, maar ik ben nog steeds eh, ontzettend populair. Ik bedoel, eh, ik ben al een, een, een aantal jaren ben ik eruit. Ik ben te oud en eh, ik ben besleten. Eh. Ja. Maar ik word nog, overal word ik, door eh, spelers en coaches in het publiek word ik eh, ja, gefeliciteerd. De handjes geven. En, eh, hoe gaat het met je? En wat leuk dat je zie. En, eh, ja, jammer dat je het niet maar doet en zo en dat soort dingen. Maar van wie heb je die prijs toen de tijd gekregen, uh, als beste... Oh, employer? dat was een Storks in Den Haag, op Kijkduin. Oké. Okay. Dat is een, hongbol, een bekende honkbalvereniging. Ja. Je hebt ADO, die, die speelt daar klas in, en Storks speelt die eerste klas. En toen heeft de organisatie van, van die, die honkbal. Hongbolknip... Ja, ik werd er gehuld daar en zo. Zo? Maar wat ja, maar wat er leuker was, ik heb een, ook, ik, ik heb al, al, altijd uh, gevoetbald ook, ja. en ook een aantal jaren gefloten voor de KNVB, nog samen met de Jol. Nou, kijk, ik was, ik was niet zo'n grote voetballer, ik kwam niet in het voetbal, en nou ja, goed. Uh, maar ik, ik, ik, had wel inzicht en uh, overzicht, en ik speelde met, uh, met jongens uit de hoofdklasse, amateurs, met uh, cafés in Den Haag. Oh. En ook onder andere met uh, kampioenschappen... met uh, toen de tijd de tientallen radio-amateurs, uh, uh, uh, piraten die er waren. Maar dan heb je toch wel eens een keer een prijs gewonnen... als je goed kon voetballen, ook met voetbal. Jawel, dat vind ik te vertellen. Ja, ja, maar welke dan? Met, met een beker door de Schilderswijk rijden. Ik kom, niet, ik kom helemaal niet uit de Schilderswijk, maar ik had er wel vriendjes zitten. Ah. En ook met die radiopiraten, er waren er wel meer dan tien in de laag. Je weet wat een radiopiraten zijn. Nou, en of ik dat weet. Kom op, Aad. Hey. Dat weet ik wel. Ja, ik ben een radiomaker. Hè? Dan weet je wel een radiopiraten zijn. Ja, maar je begon dat op een zoveel jongen dan ik, man. <laughs> maar ik ik ben, ben bijna 70. Maar je hebt met hun een prijs gewonnen ook. Ja, ook met die radiopiraten. We willen wel kampioen. Maar heb jij ook nog... de wedstrijd en we verloren geen wedstrijd meer. Heb jij een prijzenkast waar ze allemaal nog in staan? Al die bokalen. Wel, nee, joh. Oh, Ik bewaar ze hoor, bij mij staan ze bij mijn ouders thuis allemaal nog. hoor. Mijn tafeltennisbeker, mijn, mijn, mijn <laughs> voetbalbekers, mijn tennisbekers. Ja, je gunn-diploma, je schootuinen, je je, je, je diploma Ja, tuurlijk. ben je toch trots op? <laughs> nee joh, die heb al ik allemaal gehad en dat heb ik allemaal kwijtgeraakt. Ik heb ooit ieder, jaren, joh. de fiets gefietst ook. 60 kilometer elke dag heb ik ook. Oh, mogen ik niet? De, de, oh, de, de Daardenmarsch. Goed nogal Nou, dat ga je. Iedereen heeft heel veel prijzen gewonnen. Uh, het kan met een inderdaad met een soort vierdaagse zijn, maar het kan ook inderdaad met de voetbal. Of misschien wel. Heb jij wel eens een keer een prijs gewonnen met de kraslot of zo aat? Dat doe ik niet, Jan. Ik speel alleen maar in de staatsloterij. Oh, en heb je wel eens wat met de staatsloterij gewonnen? Ja, maar geen grote prijs. 12,50 of zo. Ja, eigen geldje. Vaak toch 100 euro, weet ik zo. Oh, ik... Maar ik was in een Verde week, dan was ik in de uitzending over gokken. En dan heb ik een keertje een leuke prijs. Ik kon het ook niet een kans zien, de gokkaarsie. Ja. En het was, oh, dat was ook bij de EO, geloof ik. En ik heb een keertje een mooie prijs gewonnen. Dat was een op de paardenrenny. Van 1600 eh, gulden toen het daar toch. Ja, dat is op die het, Met een weet je hoor? Ja, ja, ja. En dat triootje speel jij naar rond, voor 6 gulden in de tijd. En ik won 16, 1600 gulden. Dat is een goede prijs, zeg. Dat dacht ik ook, ja. Dat ja, Dat vind je niet in de klantenstil in de, <laughs> de casino, hoor. Nee, ah, dankjewel dat... voor je, al je prijsverhalen. Ik vond je leuk. Ja, heel leuk, joh. He, een goede uitzending nog. Ja, joh. En nee, komt Luc dan wel om 5 uur? Luc is er zeker om 5 uur. Nou, ik weet niet ik wakker ben, maar misschien gelijk. Nou, nog. ik zal wakker blijven, want ik ken Luc langer ja, dan vandaag. Ja, ik heb mijn tijd mee gesproken. Ja, daarom, daarom. 0800 dan daar kan je op inbellen als je ook mooie prijsverhalen hebt. Ik ga zo eventjes naar Ad, want Ad heeft een goed verhaal, joh. Die heeft dus een keer een prijs gewonnen en toen dacht hij, ik heb echt de hoofdprijs. En toen kwam die prijs thuis en toen, mwah. It's a long, long way, cause I've been there before. It's a long, long way, and I've been there before. Hey.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 I've been there before. and I don't think I'm going there no more. Hij was vandaag in, uh, in Nederland, C-6 Steve. It's a long, long way. En dat is een, uh, ja, een heel mooi verhaal. Ik weet niet. Misschien heb je het wel eens gehoord. C-6 Steve uh, is inmiddels al oh, ouder. Die is, die is 172. Maar die is dus een hele lange tijd zwerven geweest. En op een gegeven moment werd hij opgepikt terwijl hij op straat aan het spelen was. En toen, uh, toen hebben ze hem uh, nou ja, naar een platenmaatschappij laten komen. Mocht hij voorspelen en, ja, en toen had hij een platencontract. En nu is hij inmiddels al vijf, zes jaar de hele tijd aan het rondtoeren. Hoe mooi, het is een beetje de American dream. Het is ook een Amerikaan C-6 Steve. Radio 1. Het is met het grootste vertrouwen dat ik het koningschap zal overdragen aan mijn zoon. Frank van der Lende. WNN Radio, Radio 1. Nachtbrakers. Yes, daar luister je naar. En uh, ja, het is natuurlijk de week van de, van de Koningin bijna, hè. We gaan naar Koninginendag toe en de Koningdag. En ik denk, ach, hè? koningin, je uh, een beetje aandacht. Het nacht zeg. nacht. Jij hebt ook prijzen gewonnen, en ik zei het toen net ja. al, het was een beetje. Je hebt eigenlijk een beetje een kat in de zak gewonnen, hè? Ja, ja, je moet het even niet zeggen, hè? Ik wil het even vertellen. Ik woon in de provincie Gelderland. Ja. Yeah. Nijmegen, en radio Gelderland. Daar, omdat ik blind ben, doe ik nog wel eens vaak mee met spelletjes en zo. En dan hebben ze elke vrijdag moet je een beroep raden. Verrecht is moeilijk, want dat gaat via een cryptogram. Ja. En de hoofdprijs is dan een iPad. Nou, ik zeg tegen mijn zoon, dat is iets voor jou. Fantastisch. Ik won. Ik had die cryptogram opgelost, ik won hem. En op een gegeven moment komt hier een envelop. Zeg tegen mijn vrouw, hij voelt wel zacht aan. Het is misschien die hoes. Voor die iPad weet ik veel. En dan kan er een echte pet uit. <laughs> er stond een heel groot een i op of zo. Wat? Stond er dan een i op de voorkant van de pet? Dat je ja, i, ik weet het en niet. Gewoon maar... <laughs> een, een gewone pet. Want die grap is bij Radio Gelderland. Ze vragen altijd, ben je hem gebakken of gekookt? Ik begreep die vraag al niet. Nee. Want de meeste mensen niet. Ik zei, doe maar gebakken, grapje. Ja. Maar dan staat er op gebakken ei, weet je wel. Dus... Oh zo. Ja. Maar ja, wat, dus, en, ja, wat maar heb je toch gedaan? Ik, normaal, ik vind net een cd of een kleinigheidje. Ik, ik, ik, deze keer was ik echt teleurgesteld. Ik had, ik had er kennis gebeld. Nou, wat ik nou gewonnen heb van de week, je rijdt het nooit Wat dan? Ja. Nou, een iPad. En dan, uh, dan komt er dit. Maar, uh, wat heb je met die pad gedaan? Die heb je hem gewoon lekker ik opgezet? Ik heb hem gegeven aan de buurjongen. Oh, die was er wel blij mee? Tuurlijk. Oh, wat een goeie. Ik vind het wel een goede grap, hoor, van Radio Gelderland. Nou, dat vind ik ook. Ik, ik kon het, op dat moment was ik even teleurgesteld toen die envelop kwam. En ik, ik denk, jij voelt het heel zacht aan, hè? Ja. Ik denk, nou, ik denk, dat is de roes. En die komt er zal dadelijk maar gebouwd voor de PTT of weet ik wel. Om het rest te brengen. Dat nou, mooi, <laughs> mooi niet. En heb ja. je verder nog wel eens wat gewonnen, Ed? Want je doet veel nou, meer radiospelletjes. Ik... Maar heb je ook wel eens een hele andere prijs gewonnen? Misschien met... Nou, ik doe er wel eens mee morgenavond bij Adeline. Dat is van de KRO. Dus die avond, dan, die heeft ook een behoorlijke moeilijke opgave. Dan moet je op een bepaald persoon raaien. Dus de nacht, de KRO's, uh, ja, ik weet niet hoe het precies heet, het programma, Adelien van Leer, gepresenteerd was. En dan, uh, die hebben knijp gehad in het begin, kreeg je dan, als je iets raaide. In de eerste keer ging het drie, in de tweede keer twee. En dus zo ging het, al die, dat al langzaam langzamerhand af. Ja. En dan hebben ze een prijzenpakket. Kon ik heb al een keer gewonnen van de Karel. Oh, die heb je al een de... keer gewonnen. Wat heb je? Jij hebt echt eigenlijk alle radioprijzen gewonnen, een beetje. Ja, nee, wel nee. En, en ken je ook het programma van de Echte Janne? Ja, ja, zondag op zondagavond ook. Ja. Ja, nou, T-shirt ook een keer. Ja. Hij ik ook in de buurt nodig gegeven, is dus leuk hoor. Nou ja, uh, je kan hier weer wat winnen, winnen, Ed. Ik heb hier een wekker staan. Ja, vind naast, ik dat leuk. Naast de microfoon in de studio. Dus als hij afgaat, ja. dan, uh, dan moet je meteen bellen. En dan uh, de eerste beller die, die wint, dan de wekker. Een echte BNN-wekker. Ja, dus wel hartstikke leuk. Je zou het best doen. Ja, nou, blijf bij je radio en blijf goed luisteren. En misschien win je, Dank je de lekker. dat Yes. goed, hè. Dankjewel, van de Ed. Yes, you, jij ook. En, uh, <laughs> en zo, zo zie je maar. Als je maar gewoon met al die spelletjes meedoet, dan, dan win je gewoon van alles. Niels, jij hebt ook wel eens wat geworden, hè? Ja. Niels? Ja, een hele goede avond. Oh, ja, je was nog eventjes een biertje aan het drinken, denk ik. Sorry, ik had dus mijn vraag over uh, vrouwen, uh, wilde ik vertellen. Ja, wat vertel je? Je hebt ook een prijs gewonnen. Ja, een prijs gewonnen. Gratis shotjes en gratis vrouwen. Is dat ook een prijs? Ja, maar hoe dan? Dat is de beste ja, prijs goed, die ik, er is. Ja, goed, ik, ja, dat klopt inderdaad. Ik uh, woon in Gouda tot vorige week. En uh, ik had zoiets van: nou, een vrouw die kan altijd uitgaan zonder geld uit te hoeven geven. Die uh, krijgt alles gratis van mannen en van de barman, mannen, goed doet, mannen zeg maar. Als je het goed doet. Want ik ken ook vrouwen die gewoon elke avond lappen hoor als ze uitgaan. Ja, ken je die vrouwen Ja, ja, ja, Je ja, kan ja. een trein spoelen. Nou ja, goed, inderdaad. Ik, uh, ik had dus van, als man zijn, ik ga gewoon een keer naar die kroeg toe. En, en? ik ga gewoon kijken wat ik uh, zelf van elkaar kan krijgen. En? Dus ik uh, was erheen. Ik had uh, portemé thuis gelaten. En toen uh, kwam ik al die kroeg binnen. En toen, zonder uh, stond die zei van, nou, uh, uw legitimatie alsjeblieft. Ik zei, nou die heb ik niet bij me, maar ik ben toch echt 26 jaar en ik, uh, ik had me gewoon voorgenomen als man zijn hier gewoon een gratis avondje te krijgen. Dat was gewoon heel eerlijk. <lacht> ja. Dus die, uh, jongens, die vond het wel grappig volgens mij, die, uh, die liep me naar binnen. En ik uh, stond binnen en ik, uh, ik ging naar de bar toe. Ik zeg van, doe maar één biertje. Nou, die barvrouw een biertje bij elkaar schenken. En toen zei ze vanuit is van 230 geloof ik. Ik zei nou, ik ben nog niet van plan om hier te betalen, want ik wil gewoon een gratis avondje Door jullie kunnen het, kan ik het ook toch? Nou, toen was het een beetje moeilijk te doen, van ja, dit kan niet zomaar. En ik zei van nou, jullie kunnen het ook zomaar, dus ik ook. En dat vond ze ook wel weer grappig geloof ik. En toen kreeg ik een gratis biertje aan de bar. Maar het is meer gewoon een tactiek dan dat je echt een prijs hebt. Je hebt er niet iets voor gedaan, je hebt niet bijvoorbeeld uh, nou, een, een, een prestatie geleverd, waardoor je allemaal gratis drank kreeg. Nou ja, dit was eigenlijk een prestatie, toen uh, had ik een biertje had ik Heb je er een beetje doorheen geblufft? Al... Wat zegt u? Heb je er een beetje er doorheen gebluft? Ja, inderdaad, want ik, uh, ik had eens dus mijn biertje gehad, ik ging de dansen voorop, ik had zoiets van nou mooi voor elkaar, dat weet je wel. Mm -hmm. En blijkbaar vond die barfruit ook uh, heel erg grappig. En die, uh, die had de hele avond had ze gratis uh, shotjes en biertjes gebracht en zo. Omdat, uh, ze vond het gewoon prachtig hoe die Oerend luchtig naar elkaar mee omging, zeg maar. Ja, dus je had je eigenlijk je eigen prijs gemaakt. Ik had mijn eigen prijs gemaakt inderdaad en toen aan het einde van de avond toen uh, wilde ik mijn jas ophalen. En ik, uh, ik had natuurlijk ook niet betaald voor de jas, want uh, ik had natuurlijk geen geld bij me. En ik haalde mijn jas op met mijn kaartje. En had het kaartje van mijn jas zat je zijn telefoonnummer. En dat was het telefoonnummer van de barmeisje. Nou, die je de hele tijd gratis drank had gegeven. Nou, en dan ben ik nu al, ja, daarom, dat denk ik. Maar ik ben er nu al, nou ja, goed, uh, het, is, het is niet heel lang, maar ik ben er al een week mee samen in met het meisje. Wat een goed verhaal, Niels, gefeliciteerd. We hadden de volgende dag gelijk afgesproken met elkaar. Ja, dan heb je, je hebt echt de hoofdprijs gehad die avond. Ik had de hoofdprijs gehad, ik had uh, gratis drank gehad en een mooie vrouw erbij geslagen. Ik ben helemaal gelukkig. Dank je wel voor het bellen, Niels. Ja, uh, zou die, zou dat zou wel kunnen, denk je. Wat? Nou, op deze manier gewoon uh, een kroeg binnenstappen. Nou ja, het is jouw geluk toch? Waarom zou het niet kunnen? Ja, ik weet het ook niet. Ja, ik, ik geloof er wel er in, wel. in hè? Wat zegt u? Ik geloof er wel in, hoor, dat het kan. Als je een beetje bluft, een beetje met een glimlach op je gezicht het doet, dan haal je zo de hoofdprijs binnen. Ja, ik heb, uh, ik heb wel vaker gedaan met dit soort dingen, hoor. Nou, ik zou zeggen, ga zo door, Niels. Dankjewel <lacht> voor het bellen. Ik heb de... Mag ik nog één verhaal vertellen? Nee, ja, ja, ik heb nog even wat andere bellen. Ga ik, ga ik eerst ertoe. Ja, Blijf toch? nog even hangen. Kort. En uh, 0801121. Niels die blijft nog even hangen, want die heeft nog veel meer verhalen te vertellen. Maar ik ben ook benieuwd naar jouw verhalen. 0801121 met jouw beste verhalen over de prijzen die je hebt gewonnen. Met tennis, met voetbal, met uh, kraslot. 52 is ook een prijs, hè? Of misschien een gratis bloemetje. 0801121. Just the open sea. Een beetje wegzwijmelen zo. Uh, vijf over half hier bij uh, Mr. Mississippi. Northern Sky. Mooi ook, hè? Shit. Alleen maar mooie muziek. Goedenacht, je luistert naar nachtbrakers op Radio 1. Dit is BNN. En uh, het gaat erover welke prijs jij wel eens hebt gewonnen. En het kan echt van een slagzin die je hebt ingeleverd... en daardoor een uh, half brood won bij de supermarkt... tot een playbackshow op school die je ooit gewonnen hebt. Maar het kan bijvoorbeeld ook gewoon echt een grote prijs zijn. Misschien ben je wel eens uh, ja, kampioen geworden van, uh, van, een, van je provincie. Of misschien wel van Nederland. Misschien zit uh, Nicky Terpstra wel te luisteren. Volgens mij is dat uh, de Nederlands kampioen wielrennen. 0800-1121. Hij belde ook Richard daar. Uh, Richard, goedenacht. Hallo. Hallo Dag, Hey, hoi. Hallo, hallo. Uh, ja, ik heb inderdaad een uh, prijs gewonnen. Ik heb, ik heb net al uh, tegen, uh, tegen dat aardige grietje... Uh, heb ik net, uh, die ik net aan mijn lijn kreeg, ik weet niet hoe oud ze is, maar dat doet er even niet aan uh, in toe. Ik heb ook een beetje ingeleid met wat voor prijs ik heb gewonnen. Ja. Zij vroegen mij, heb je wel eens prijzen gewonnen? Ik zeg, ik heb een zap gewonnen, maar dit is toch echt wel de grootste. Ik heb namelijk de collegialiteitsprijs gewonnen en dan specifiek gedoelgericht gericht op vrouwen in een bedrijf. Maar uh, volgens een mij. Eigen bedrijf, snap u? Volgens mij heb je ook de prijs gewonnen voor allerlei namen verzinnen. Want uh, ik heb gewoon weer Niels aan de lijn van Toonet. En je heet nu Richard. Ja, klopt. Ik. Uh, ja. ik, ik uh, het is, het is een goede vriend van mij en, uh, en die heeft inderdaad een prijs gewonnen. Hij zei: Heb je ook een keer een prijs gewonnen? Oh. Dus ik dacht: oh, doe, gewoon, doe gewoon gezellig mee. Ik, uh, ga, ik, ik geef even, even andere luisteraars ook nog uh, de ruimte om te bellen, Richard. Niels, hoe ik je ook moet uh, noemen. Dus ik ga. Even... Ja, ja, ja, ja. ja? U, u, u wint, wint op mij af nu. Wat zei je? U wint op mij af nu. Ja, ja, ja, want jij bent Niels. Ik heb er net een heel gesprek met je gevoerd. Nee, dus... maar ik ben Niels niet. Ik, ik ben Niels echt niet. Nou... Niels en Richard, hè? echt... Niels en Richard, koning eh? Oké. Okay. Ja, dat kan hè. Gratis nummer, dan kan iedereen bellen. En dat deed dus ook uh... <laughs> Richard Niels, hoe je het ook wil noemen. Jij uh, mag wel gewoon inbellen, 0800-121 met, uh, met echte verhalen. Welke prijs jij wel eens hebt gewonnen en uh, hoe je daar zo terecht op bent gekomen. Dus uh, kan je gewoon heel hard fietsen en dat je daar de prijs hebt. Of heb je een beetje vals gespeeld? Kan natuurlijk ook. 0800. 1,1,2,1. MUZIEK Een mooi liedje. Koert viel. Uh, Bram, het zit jou niet mee, hè? Hi. Hi, hi. Hi, mijn Bram. Het, jij bent echt een pechvogel. Ja, dat kun je wel zeggen. Ja. De meeste mensen gaan op prijzen winnen wel. Ja. Ja, ja, daar doe ik op inderdaad, want daar gaat het over. Heb jij wel eens prijzen gewonnen? En jij belde in op 0800 1121 en je zei: Ik heb nog nooit iets gewonnen. Tja, nou, dat klopt precies. Ja. <laughs> Hoe kan dat? Ja, ik heb geen idee, want ik heb echt best wel uh, mijn best gedaan. Want op een gegeven moment, al je vriendjes om je heen, die beginnen dingen te winnen. En jij denkt dat het erbij hoort. En uh, je gaat op tennis, je gaat zwemmen, je gaat op jutsu of judo. En ik heb nooit iets gewonnen gewoon. Maar je hebt allerlei sporten gedaan, maar altijd heb je gewoon naast de podiumplek ik gegrepen. Ik heb zelfs geschaafd. <laughs> ik heb geschaafd, man. Maar kon je het dan gewoon niet goed? Of had je ongeluk? Eh... Uh, ik nou, was misschien nog niet heel erg competitief ingesteld. Misschien ligt het daar ook aan. Eh oh. uh, Nou ja, ja, misschien kon ik het niet goed, dat kan. Ja, ja, ik weet het Maar als je al die sporten ja. hebt gedaan, ben je ook niet een keer ja. dat, je, dat je een troostprijs kreeg of zo? Ehm. Uh, nou ja, ik heb wel zo'n uh, zo City by City muntje gekregen met school, maar dat kreeg iedereen. Dus... Ja. Ja, dat kun je niet echt meetellen. En een, en een prijsvraag uh, voor, voor de Donald Duck of zo? Nee, nee, nee, nee, nee, nee, ermee. Gewoon niks. Prijs van. En heb je wel eens een kraslot gekocht? Een wat? Een kraslot. Uh, gekocht. Nee, niet. Nee, nee niet gekocht ook. Dus nee, maar ja, misschien moet dat je dat gewoon doen. Nee, misschien moet je dat eens gewoon doen. En al win je een ja? euro of al win je een nieuw kraslot, dan heb je in ieder geval het gevoel van dat je iets gewonnen hebt. Ja, ja ik ga het wel, dat vind ik wel een goed, uh, goed idee misschien. Want het is wel dat lekker hoor, om, dat, dat, dat, dat, dat overwinningsgevoel. Ja, dat, dat, dat, dat denk ik dus ook, dat het heel lekker is. Maar ja, is het echt zo lekker om niet te winnen? Ja, ja ik, ik vind het wel wel. Ik vind het altijd heel fijn als ik uh, nou ja, ja. Aan, het, aan het langste end trek. Nou, ik zit echt te smachten. Ik heb echt alles geprobeerd. Behalve daadwerkelijk dan, dan, dan eigenlijk een prijs te kopen... wat je eigenlijk met een lot doet. Alleen ben je dan nog steeds niet zeker van. Nee. Dat kan ook, hè? Je, kan ook je hebt ook een winkel waar je gewoon bekers en bokalen kan kopen. Dat kan je misschien ook een keer doen. Ja, maar dat, is, ja, maar dat, ja, dat heb ik ook wel gedaan. Vroeger. Maar dat, ja, dat is, dat is vals spelen. Ik voel toch niet aan alsof ik iets gewonnen heb. Nee. Ben, je, ben je onderweg naar huis nu, Bram? Ja, zeker In de auto. En morgen ga je, ga, je dan, ga je dan al een kraslot kopen meteen? Of ga je nog even kijken of je het misschien met iets anders een prijs kan winnen? Uh, nou, ik probeer elke dag wel een prijs te winnen. Yeah. Uh, maar nog nooit met kastloten. Dat is nog nooit gelukt? Nee. Maar nou, daarom moet je er een kopen en dan kijken we of het is gelukt. Dat is goed. Laat Hello. het even weten. Moet, moet morgen weer terugbellen? Nou ja, morgen ben ik je niet. Maar mail even naar nachtbrakers.bnn.nl. Want, want al heb je maar een euro gewonnen, ik wil het graag van je weten. Nachtbrakers? Ja, nachtbrakers.bnn.nl. Helemaal top. Yes? En uh, ja, dat is goed. En heel veel succes. En trouwens, als je trouwens uh, blijft luisteren. Uh, ja, ja, binnen ja. nu en een half uur denk ik wel. Gaat uh, ja. de wekker af die hier in de studio staat. En als je dan als eerste belt, win je die wekker. Dus dan kan je misschien toch nog wat winnen. Shit! Ja. <laughs> Goed is die, hè? Ja, fuck. Nou ja, blijf luisteren en misschien win je de wekker. Ja, oké, okay. tot zo. Dankjewel Bram. groetjes. Nachtbrakers, Frank van der Linden. Ja, heb jij wel eens wat gewonnen? 0800-1121. Katharijn, goedenacht. Hoi, hoi, met mij. Hé, hey, luister. Ja, ik zelf win nooit wat. Maar uh, op een gegeven moment uh, uh, is het ook leuk als een ander wat wint. En ja. dan kan je er ook van meegenieten. Nou, fijn. Uh, dus uh, op een gegeven moment uh, is er een uh, elektrozaak. En die, opent, uh, die wordt geopend. En die verkoopt, uh, of kreeg kregen lotjes, kreeg je. Ja. En uh, een, een week of twee later. Uh, komt mijn man naar huis en die zegt van... joh, zegt hij, euh, ik heb gelezen in, in het krantje dan. In, in, in, in, je krijgt elke week zo'n krantje thuis. We hebben een, een nummer en ik heb wat gewonnen. Oh. Ik zeg. nou, dat is leuk. Euh, dan kan ik ook meegenieten als jij wat wint. En fijn, hij euh, ging naar de zaak die zaak was dan ge geopend en Van Woerkom die toen en uh, toen zei hij van nou ik moet vanavond komen en uh, inderdaad hij ging er naartoe en hij stond ook in de krant en ik kreeg een uit, uh, hij, hij won de prijs. Nou, maar dat was de ik ben een prijs, ontzettende he? reiziger. Dit houdt ja. niks anders dan van reizen. Ik ben een Het uh, Dus wat won hij? Hij won een reis naar Florida. Nee! Ik, nee, ja, moet je voorstellen. Ik was helemaal dood naar Florida. Maar hij hield helemaal niet van reizen. Hij had no Want hij is dood inmiddels. Maar goed, in ieder geval, het is me altijd bijgebleven. En uh, hij kwam. Ik dacht, nou dat is leuk, dan gaan we naar Florida. Iedereen vertellen. Toen Moest hij komen en er werd de prijs uitgereikt. Ja, zegt hij. Maar ik wil helemaal niet naar Florida, zegt hij tegen die, me, die mensen. Wat kan ik er dan? Oh, wil hij niet naar Florida? Maar, nou, en uw vrouw, ja, die wil wel. Maar, die, maar ik ga gewoon niet, zegt hij, want ik heb geen zin om te reizen. Nou. Ik heb het thuis naar mijn zin. Dus wat kreeg hij? Toen mocht hij iets uitzoeken. Ja, het komt hij. Ik heb wat voor je uitgezocht, zegt hij tegen mij. Zei, Een maar, dat is leuk. Gewoon geen reis. Toen heeft hij de zonneband Florida genomen. Nou ja. <laughs> dus Jarenlang heb ik plezier gehad van een Florida-zonnebank. Maar jij was natuurlijk veel liever naar een echte Florida gegaan. Ja, natuurlijk. Want het nou, een hele grote grap... een jaar of tien later... waar ging je hij met mijn zoon naartoe? Want die had daar een, een of andere uitreiking van iets. En toen zegt hij... ik ga op reis. Ik zeg, zo, dat is leuk. Ja, zegt hij, ik ga met, je zo, met mijn zoon op reis. En waar naartoe? Florida. Naar? Naar Florida. Nee... Florida. Nou, dat was mijn verhaal. Nou, dan voelde jij je wel even in je kuif gepikt, Catharijn. Ja, en in zo'n klein beetje, natuurlijk. Dat dan je... hoop ik ooit toch nog eens een keer naar Florida te gaan. Ja. Want <lacht> wie weet... Maar zo'n zo reis ja. is toch super duur? Dus als je dat wint, dan, dan, dan neem je dat toch gewoon aan? En dus noods ga jij met iemand anders in plaats van dat je man meeging? Nee, ja, maar ik heb hem niet gewonnen. Nee, nee, nee hij... maar dat in plaats van dat hij zei van hier, schat, heb je een reis naar Florida? Ja, had hij ook kunnen doen. Had ik spreek... aardig gevonden, hoor. Weet je dat ik daar nog niet eens aan gedacht heb? Ja, maar het is een beetje mosterd naar de maaltijd, dit, hè? Ja, dus natuurlijk. Maar ik wou <laughs> toch mijn verhaal even teken. Ja, nee, heel graag. He, heb, je, heb je ook nog kleine dingetjes gewonnen? Want, want of althans, heb je überhaupt ja, zelf al ja, eens wat gewonnen? Ja, ik ben eigenlijk wel een beetje gokster. Oh. En uh, ik koop, elke week koop ik, als ik mijn boodschappen doe, een lotje. Weet je, zo net wat je een net loodje. zegt. Een ja, loodje, ja, Een kratlotje, ja. ja. En uh, het grappige is, je krijgt dan altijd je geld terug. Weet je wel, zo als ik wat in, één euro moet je betalen, één euro krijg je terug. En soms doe ik wel drie, vier keer van hetzelfde eurotje. En op uh, een gegeven moment toen kreeg ik 10 euro. Nou, dat vond ik ook wat natuurlijk. En uh, ja, Een beetje gok, daar ben ik wel. Want ik moest voor mijn vader al naar, de duim, naar het duim dicht altijd... Uh, uh, <laughs> moest ik altijd triootjes halen. Maar dan... Oh, oh, die maar. zat ook wel te gokken thuis. En dan moest jij, werd jij als kind op pad gestuurd? Ja, juist. Dus het zit een beetje in de genen. Uh, maar heb je wel een grote prijs gewonnen met dat gokken? Want dat is natuurlijk altijd. Ja, daar hoop je, hoop je op. Ja, daar wacht ik nog op. Ik wacht bijvoorbeeld op dat ik eens een keer naar 1 voor 100 kan. Want ik doe ook met al die roodjes. Ik doe overal een beetje mee. Nee, maar... Uh, ach ja, je kan maar nooit weten. Als je nergens mee meedoet... Ja, je moet een beetje gokken gokje maar goed wil. doen. Ja, hè? daarom. Wat is de laatste prijs die je hebt gewonnen? 10 euro in de EDK in uh, Duitsland. Bij de... Edeka. Wat is dat? Oh, Edeka, dat is, ja, je mag misschien geen gelama maken, maar dat is een kijk, is een hele grote. Ik woon tegen aan de Duitse grens hier, en uh, dat is een hele grote supermarkt, ja. en uh, die verkoopt ze ook gewoon loodjes bij. Ah, de, en daar de, heb je 10 euro gewonnen. 10 euro. En, hoe... en jij, heb jij wel eens wat gewonnen? Ja, ja, vooral eigenlijk bekers met, uh, met, met sporten. En ik zit oh. even te denken of ik nog... Ja, wel vooral toen ik... ik mijn, mijn mooiste beker is misschien wel dat ik, ik zat in de C1 van Legmeervogels. En toen zijn we kampioen geworden met voetbal van de hoofdklasse. Geweldig. Dus dat is wel mijn mooiste beker die ik heb. Maar ik zit te denken of ik ook nog prijzen heb gewonnen in andere. Nee, maar dit is toch ook geweldig. Dat is de hartstikke geweldig. Ja, dat nee, heb je... Ik zit een beetje nee, in hij jouw heeft straatje. Het geld gekost, heeft alleen maar inspanning. Nou, inderdaad, maar ik zit een beetje in jouw straatje te kijken. Ik heb ook wel zo, zo van die loten gekocht, inderdaad. En ook van die dat je zo'n adventkalender kan kopen. Alleen dan in plaats van chocola's erin. Dat je achter elk, elke datum een, uh, een krasdingetje hebt. Ja, ja. ja. daar, ja, heb, daar heb ik wel eens 25 euro mee gewonnen, of zoiets. Nou, ook wel een dat is goede ook. prijs, toch? Dat is ook een hele goede ja. prijs. Ik zou zeggen, ik ga door. Ga ik zeker. Wie weet komt er nog wel. Uh, ik zeg altijd. Uh, als je nergens aan meedoet, dan heb je nooit geen kans. Nee, hè? Daarom. daarom. En dan, uh, vandaar. Nou, dat was mijn verhaal, hè? Ja, dankjewel, je nou, Ja, ik hoop dat je een prijs wint morgen. <laughs> <laughs> ja, je weet maar nooit. Ja. Oké, okay. Nooit geschoten, altijd meer. Daarom, goedjes, toch. Ja, zo kan je zien, hè. Op elke, op elke manier kan je een prijs winnen. Is het een 2,50 met een kraslot, of is het een reis naar Florida? Oh, dat die man dat heeft laten schieten. Wat stom. Oh, uh, mevrouw van Dongelen, goeienacht. Hallo. Hallo. Wat, wat, wat is de mooiste prijs die jij ooit hebt gewonnen? Dat zijn de prijzen die ik gewonnen heb met het zwemmen. Lange afstand zwemmen. Oh, maar dat is dan echt in het open water toch, als je lange afstand zwemster bent? Ja, in, in het open water in 1944, in 1946 en 1949. De gracht rondom Woerden moesten we doen zwemmen, 1500 meter. En die heb ik dus drie keer gewonnen. En toen was het water te smerig na 1949. <laughs> toen is die wedstrijd nooit meer gehouden. Maar daarnaast, ja, won ik ook de andere wedstrijden op de korte baan. Maar die singelwedstrijden heb ik een prachtige beker aan overgehouden. Wat geweldig. Maar dat is echt heel ja. lang geleden. Dat was nou ja, na een, ja, ja, in, in de oorlog nog de eerste keer 1944. Ja, dat, was, dat was in de oorlog. Ik ben nu 84. Maar toen was ik natuurlijk een jaar of 15. En dan kon je wel zwemmen. En toen uh, was het enige wat je uh, vroeger kon uh, aan haast, dat was zwemmen, Want voor dure sporten had je geen geld, maar er was ook in de oorlog niks. Behalve tennissen, maar dat was voor de hele dure mensen. Ja. En uh, dat waren wij natuurlijk niet. Dus, maar dus tegen toen, wie zwom je dan? Uh, tegen nee. andere mensen. Er waren er een heleboel. Als je, die, als je die krantenknipsels nog naleest, dan deden soms 50 mensen mee met die wedstrijden. En ook voor de heren waren de wedstrijden en er waren ook toer, en ook toer, uh, je kon ook de toerwedstrijden meedoen natuurlijk maar ik deed dus de uh, echte wedstrijden mee en uh, maar, daarnaast Maar zwom je dan tegen leeftijdsgenoten want jij was rond de 15 toen de tijd ja tegen iedereen die meedeed <laughs> maar jij zwom zo hard mee. wat zegt u jij zwom zo hard dat, dat gewoon iedereen dat je gewoon iedereen achter je liet ja ik zwom iedereen eruit <laughs> <laughs> en heb ja. je daarna, want dat heb je dan drie jaar, of nee, vijf jaar gedaan, in 1944 tot ja, 1949. 1944 en 1946, want niet elk jaar werd die wedstrijd ah. gehouden vanwege het vuile water. Ja. Maar in 1944, 1946 en 1949 wel. En daarna was het water ook te van die grachten. Toen had je natuurlijk nog geen zuiveringsinstallatie. Nee. Tegenwoordig is het allemaal gezuiverd water. Maar dat bestond toen natuurlijk. Maar dat is, dat is heel lang geleden, we dat, dat praten ja, dus over is 60, 6, 65 jaar geleden, 70 bijna. Heb je ja. daarna nog wel eens een prijs gewonnen? Nou, met, die, uh, met, met, met de gewone zwemwedstrijden dus. We dus, hè, dus 50 meter uh, borstkruil en, en, en rugkraal en dat soort dingen. Maar echt acht grote prijzen ook? Dus de, dat je een Nederlands kampioenschappen meedeed? Nee, nee, nee daar heb ik nooit aan meegedaan. Dat, dat, ja, dat was er vroeger natuurlijk niet bij, want je had geen geld om naar, naar die grote wedstrijden te gaan. Je had kringwedstrijden in Utrecht destijds. Dat veel onder Utrecht. Ja. Maar dan ging je wel eens een enkel keer kijken. Maar dan moest je op de fiets allemaal naartoe natuurlijk en ook naar Hilversum. Ja, en in die jaren Nelver Vrieten, weet je wel, dat was een bekende zwemster ook in die jaren. Ik ja, dan ik... ging je op de fiets naartoe om te kijken. Maar uh, wat is de laatste prijs die je hebt gewonnen? Want uh, je kan natuurlijk op allerlei manieren prijzen winnen. Je hoeft niet met zwemmen te zijn. Je kan ook met de, wat ik wel eerder zei, een kraslot bijvoorbeeld. Ja, nee, daar deed ik nooit aan mee, want daar hadden wij geen geld voor. Nee. Maar nu? Nee, maar bijvoorbeeld vorige week of, of twee... Nee, de laatste tijd. Ik ben 84. Dus, uh, een, een... De wekker gaat, mevrouw Van Dongelen. Dat betekent dat, uh, dat, dat de eerste die belt de wekker wint. De BNN-nachtbraak wekken. Oh, ja. Nou. Maar, maar de laatste prijs die je hebt gewonnen is? Ja, dat, is, dat weet ik allemaal uit mijn hoofd niet meer. Want ik heb er zoveel gewonnen. Dus dat weet ik uit mijn hoofd niet meer. Heb je de bekers nog en zo? Ja, die beker heb ik ah, natuurlijk mooi. nog. En die medailles heb ik ook allemaal, toch? Daar ben je trots op, natuurlijk. Mevrouw nou, van Doren? Ja, trots. Maar het is in ieder geval. Voor de kinderen is het wel leuk om te laten zien. Je kan er een, je beetje een beetje mee pronken, toch? Met een beetje volharding dat je veel kan bereiken. Als je maar. Als je maar voor voortdurend traint en daar gaat het het leven om Vo volhouden, volhouden en volhouden. Ja, nou dankjewel voor het bellen. Ja, tot de eerst, dag. En een fijne, fijne, fijne nacht nog. Ja, mevrouw van een mooie zwemprijs. Ja, en ik ben benieuwd wie dan de eerste beller is die de wekker wint. Goeiedag, je spreekt met Frank, nachtbrakers. Hallo, met Daniel. Daniel, je was de eerste. Kijk eens aan, is dus ik heb gewonnen. Gefeliciteerd. Dank uh, je wel. Ik ga mij opsturen. Als je even blijft hangen, dan, uh, dan schrijf ik uh, al je adresgegevens op en zo. En dan stuur ik hem op naar je. Dank uh, Is dit de eerste prijs die je ooit wint, of niet? Nee, nee, nee, absoluut niet. Heb je veel prijzen gewonnen in je leven? Nee, dat niet zozeer wel. Drie, vier keer wat mij, uh, wat mij is bijgebleven. Welke dan, bijvoorbeeld? Ben ik wel uh, nieuwsgierig. Met het boksen. Met? Met het boksen. Je bent een bokser? Juist. Dus jij slaat gewoon, paf, iemand zo'n knock-out? Nou, nah, niet zozeer, maar... Ik heb vier keer een wedstrijd gedaan, en uh, drie keer gewonnen. Oh, dan heb je een goede uh, goed, uh, moyenne. Dat je, drie, dat je vier keer hebt meegedaan en drie keer hebt gewonnen. Ja. En ben je dan ook zo heel groot en heel sterk? Nee, absoluut niet. Absoluut niet. Ik zit tegen de 65 kilo. Oh, je zit ook in een dus, uh, lage klasse. In een, uh, ja, in een lichte klasse. Juist. Licht en snel. <laughs> nou ja, je bent heel <laughs> snel, want je was de eerste beller. En je hebt die wekker gewonnen. Kijk eens aan. Wat, uh, wat, wat waar ben je nou op weg naartoe, Daniel? Want je zit in de auto, hoor ik. Ja, dat klopt. Nee, ik uh, ga naar het huis toe. Ik heb uh, een kleine nachtdienst achter de rug. En ik ben blij dat ik die weg heb gewonnen. Ja, gefeliciteerd. Oh, oh, oh. Juist, dankjewel. En uh, nou ja, wat ik zeg, blijf even hangen, dan, uh, dan krijg je hem, uh, dan ga ik hem morgen naar je opsturen. Hé, hey, fijne uitzending verder. Yes, dankjewel. Hoi. Ja, zo zie je maar hoe makkelijk je een prijs kan winnen. Welke prijs heb jij ooit gewonnen? Laat je horen 0800 1121. En dan ga ik heel kort eventjes naar, naar Henk toe, maar eigenlijk heeft Henk veel meer tijd nodig. Henk, goedenacht. Ja, maar Henk? Heb jij nou ooit een keer de postcode loterij gewonnen? Ja, uh, nee, nee, Ja, uh, ik zal je vertellen. Ik had, uh, het liep een beetje uit de hand. Ik had zoiets van tien loten. En op een, een gegeven moment keek ik op mijn uh, gierangschrift en ik denk: jezus, eigenlijk wel veel elke maand. <laughs> dus toen heb ik de acht afgezet en nog geen twee maanden later staan ze voor de deur win ik op twee loten 25.000 euro. Ja, god, Wat een geld! Maar, maar Ja, maar stel je voor, als ik die loten... Ik, ik geloof dat ik al twee jaar lang tien loten had. Maar wat, hoeveel had je dan wel niet verdiend? Had je dan 250.000? Ja, 250 het is anderhalve, anderhalve ton. Oh, oh, wat een geld. 25.000, ja nou, het is, uh, je houdt 17.000 euro over, ja. want de rest gaat naar de belasting. Ik heb een tweedehands auto gekocht, we zijn uit eten geweest, het was op. Oei, dat gaat best wel snel. Maar, maar he, je... ik heb nog meer gewonnen. Want ja, ja, ja. ja. Ik, uh... maar, maar heel even terug nog, want dit is de post... je hebt de postcode loterij gewonnen. Weet je hoeveel mensen dat willen? Ja, nou, ik, ik wilde het eigenlijk opzeggen. al ja, maar... Omdat ik al vanaf het oh, begin af aan uh, meedeed. En, uh, en uh, uh, toen ben ik dat dus allemaal gaan, uh, gaan optellen. Wat ik allemaal betaalde aan, uh, aan loterijjes. Ja. Ja, het wordt eigenlijk een beetje te gek. Maar, maar was je nou blij of uh, verdrietig dat je die... Want je had wel gewonnen, maar je had net zes nee, loten ik opgezegd. natuurlijk dat ik, dat ik die uh, loten had opgezegd. Ja, maar toch had je wel weer 25.000 euro. Ja, maar ik zeg wel, en je houdt 17.000 ja, over ja. en je koopt een tweedehands auto. Was het wel een mooie tweedehands auto? Ja, dat was wel een mooie maar, rover. Zo'n hele grote rover. Ah, wat tof is dat. Ja, was wel even luxe. En hey, je bent lekker maar heel luxe uit eten gegaan, van die ik prijs? hij is al een jaar weg gedaan. <laughs> oh. Want uh, de, hij, hij vergat toch een beetje te veel bezien. <laughs> Daar was ik er bang voor. Henk, blijf nog eventjes hangen, want uh, je hebt meer prijzen gewonnen. Nou, met, met de band bij Maar blijf de, even en... hangen. Ik ga even naar het NOS Journaal, van, uh, want het is 4 ja. uur hè. Dan moet ik eventjes uh, naar het oh, ja, nieuws lezen. Okay. Maar blijf hangen, dan okay. kom ik uh, naar het nieuws bij je terug. Ja, oké. Okay. Yes. zometeen is het verhaal van Henk. Heb jij ook iets moois geworden? Bel je hem. 0800 1121. 0800 1121. Yeah. Yeah.